9 uur. 9 Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het ergste van de coronapandemie moet nog komen, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO is de pandemie zes maanden na het begin van de uitbraak van het virus nog allesbehalve voorbij. De harde realiteit is dat het nog lang niet over is. Het komt niet eens in de buurt, zegt WHO-baas Tedros. Hij riep de wereldleiders op om samen te werken in de strijd tegen het coronavirus. Volgende week stuurt de WHO een team naar China voor een onderzoek naar de oorsprong van het virus. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een behoudende abortuswet uit de zuidelijke staat Louisiana verworpen. Volgens die wet is het voor artsen van abortusklinieken moeilijker om toegelaten te worden in ziekenhuizen in het geval van complicaties. Volgens vrouwengroepen zouden dan twee van de drie abortusklinieken moeten sluiten. In het Hoge Rechtshof zitten nu twee conservatieve rechters die benoemd zijn door president Trump. Tegenstanders van abortus hoopten dat het hof met de wet zou instemmen, maar een meerderheid vindt dat de nieuwe wet belastend is voor vrouwen met een abortuswens. Correndon schrapt de aangeboden coronatest na een Turkse vakantie. De reisorganisatie zei eerder dat zo'n test thuis quarantaine kan vervangen. als een vakantieganger terugkomt uit Turkije. Premier Rutte had veel kritiek op het plan van Correndon. Turkije wordt door de overheid als niet corona veilig beschouwd. Correndon is niet van plan de Turkse vakanties zelf te schrappen. Cirque du Soleil dreigt failliet te gaan. Het Circus zonder dieren, dat in 1984 in Montreal in Canada werd opgericht, moest vanwege de coronacrisis eerder al zo'n 3500 medewerkers ontstaan. Het circus probeert een doorstart te maken... en heeft bescherming aangevraagd tegen schuldeisers. Volgens de directeur was Cirque du Soleil jarenlang winstgevend... maar moet het management nu ingrijpen... nu alle voorstellingen door de pandemie zijn geannuleerd. Het weer, bewolking en op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht is het een graad of 13. Morgen meer bewolking en wat regen. Later in het midden van het land veel meer regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 zal een distributeur erg veel spijt hebben dat hij dit heeft uitlopen stellen hoor, eerlijk gezegd. Vorige week hadden wij iemand van Koku aan de telefoon, Ruben, Ruben Kramer van, van de band. En Nienke Hutt, dat is degene die overduidelijk hoort op deze single, Broken Matches. Ik zeg gewoon gaan met die bananen. En uh, wij trekken ons uh, weinig aan uh, van allerlei uh, uh, verschijnselen Als ze uh, zijnde van, ja, we stellen net uit en uh, noem maar op. Dus hebben we vorige week even gewoon een statement gemaakt in de richting van...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 Het blijft natuurlijk gewoon Black Operator en Desolation Blues. Ik overweeg vanwege hem op zondag 5 juli ook te draaien. Dus Rob Arms, je bent al gewaarschuwd.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 En of dat ook voor de president van de Verenigde Staten geldt, ja, dat weet ik dat niet. Dat verhaal ken ik niet. Maar dat was wel mede aanleiding om dit nummer over te maken. Monsters van Joe is daarvoor horen we Desolation Blues. Van niemand minder dan de Black Operator. Dat zijn ze. Dan gaan we eventjes naar een paar weken terug in het programma van Zwaardvis van Willem de Waard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 Niet alleen gelikt, maar ook gewoon ze hebben een uh, fijne muzikale stroming. Beetje ge, uh, geënt op uh, de Britpop. Beetje ook uh, in de richting van het geluid wat je in uh, typische Engelse steden hoort, zoals Manchester. En dat heeft er half een beetje ook verteld tegen Willem uh, de Waard. Ja, dan denk ik, dan moet je dat ook uh, laten horen. Hier is Lemon uit Amsterdam met Love Can Take Your Places. Be on your side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 weet het niet, Ik vraag het maar. Zeker, ik wil zeker meer uitbrengen. Ja. Want uh, zoals jij al zei, onze band Uberich was een, uh, ja, we waren drie creatieve en we moesten onszelf uitleven. En uh, Nasio is al, dus trouwens, Nasio is al eerder gestart dan Uberich ja? ja op gelijke tijd. Ja. Dus dat is, ja, daar kan ik me helemaal in uitleven. Maar toch is er een soort diepe behoefte om.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 Kijk, je bent zo lang ook in de Nederlandse muziekwereld actief geweest... ...dat we voor jou als zijn, hè, een Duitse muzikant een uitzondering maken. Er zijn er maar een weinig ja. hoor. Dus, ja, uh... Dank <laughs> dus, je ja. uh, Maar goed, je bent nog, uh, ik vind dat je dan een beetje verweven bent met, uh, met de Nederlandse popcultuur. En dat is ook een reden waarom we je draaien. Dat is de achterliggende gedachte.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 En dat ja. uh, was voor ons eigenlijk nog wel een compliment. Dat, ja. Uh, ja, dat juist die sticker uh, er eigenlijk niet zo goed op kan. Maar met pop uh, zit je heel groot. Uh, ja, dat is, dat is een beetje uh, breed omvatten, denk ik. Uh, maar goed, daar, daar, dat is het ook wel. Omschrijf het eens, Lotusland. Uh, Lotusland, ja. ja. Lotusland letterlijk is het land van der lekkernijen. Uh, ja. uh, alles wat... Uh, ik denk uh, aan uh, die nou, koekjes. Ja, bijvoorbeeld ja. <laughs>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 ja, met de stijlen eigenlijk alles zo een beetje konden doen wat we wilden. Mm. Dat was uh, ja, toch dat je allemaal al best wel lang een instrument vasthoudt. Mm. en bijna allemaal begonnen als kind met een instrument. Mm. Ja, en dat, uh, dat, dat zie je dan als je wat ouder bent, dat je een hele hoop dingen uh, kan maken. Ja.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 Ja. Hm. Ja. <laughs> ja. Okay. Ja. Zou ik? ja, ja. Ja, ja. ja oké. Okay. Het is een, uh, een goed span eigenlijk. Uh, jij met, uh, met Kitty samen. Ja, dat, is, dat, dat hopen we, ja. ja. Zullen we dan maar even een van die nummers die jij zo uh, naar voren hebt gehaald? Dan zullen we Jesse Song maar er even bij pakken. En dan zullen we die even draaien van Lotus goed, Land. Goed zo, ik ben super dat jullie er aandacht aan besteden. Helemaal gek. Dus die gaan we nu horen. Dit is Doc's Cold Kitty van het album Lotusland, Jesse's Song.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 Yeah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 ...hier in Zandvoort heeft afgespeeld. Uh, en dat gaat over een uh, Zambiaans meisje... ...wat uh, met een Duitse gastgezin hier uh, naar Nederland uh, is gekomen. Die had uh, nooit in haar leven zee gezien... ...en dat vond ze zo leuk dat ze in zee stapte... ...en dat werd ook gelijk meteen haar noodlot... ...want ze kwam in een muidrecht.